We denken heel vaak als het gaat om inclusie... dat het gaat om een uh, kleurverhaal. Meer diversiteit qua culturele diversiteit of een genderverhaal. Maar dat is het niet. Um, inclusiviteit gaat uit van je complete omgeving... Wat goed dat je weer luistert naar de podcast met andere ogen van het Center of Expertise, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. Deze podcast is een onderdeel van de minor Take Back the Economy, waarin studenten onderzoek doen naar een nieuwe economie. Ik ben Sim Jans, mede-eigenaar van Wildgroei, een projectbureau in Nijmegen en als ontwerper betrokken bij deze minor. Mijn naam is Godelieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. We nodigen elke keer een gast uit die zich niets aantrekt van de gevestigde orde en zegt... ...dit is er nodig om een eerlijke economie te realiseren. En in deze aflevering is dat Hanen Abaidi. Hanen Abaidi omschrijft zichzelf als corporate activist. Ze is ook projectleider bij Easy Solutions. Een sociale onderneming die zich inzet tegen raciale en sociale ongelijkheid. Hanen, welk onderwerp stel jij in vraag binnen het huidige economische systeem? Um, dat is een hele mooie vraag en ik ga meteen wat breder trekken... Ja. Um, want ik heb het idee en, en, en, en de gedachte dat zowel het huidig lineair economisch systeem als het circulair systeem waar we allemaal op hopen of naartoe willen, dat die beide groepen uitsluiten en, en de groepen missen in de hele discussie. En, en, en dat is eigenlijk wat ik uh, uh, te vraag stel in dit gesprek. Van hoe, hoe kunnen we naast de mooie gedachten er ook voor zorgen dat een systeem voor iedereen werkt? Helder? Ik wil oh. nog wel een graadje preciezer. Want wat je eigenlijk zegt, is dat de huidige economie, maar ook de circulaire economie, mm -hmm. voor een deel van de mensen niet werkt. En dat kan je een voorbeeld geven. Ja, natuurlijk. Um, nou, als we vanuit circulaire gedachten denken van we willen minder consumeren, minder kleding kopen. En als we dan iets zouden moeten kopen, dan uh, het liefst tweedehands. Wat je nu ziet is echt een, een, een, een, een wetloop op de kringloopwinkels. Die waren voorheen bedoeld voor mensen die, hè, die het wat minder breed hadden. Maar die moeten nu concurreren tegen de Porsches die voor de deur staan... en uh, vooral uh, circulair uh, tweedehands kleding uh, shoppen. En daarin ontstaat dan ook weer een verbijzondering. Want um, nu heb je weggevenwinkels. Dus we sluiten steeds groepen uit ondanks dat we het goede willen doen. Ik bedoel, ik zeg niet meteen stop met tweedehands kleding kopen. Maar laten we eens nadenken wat de gevolgen zijn... van de nieuwe besluiten die we nemen. Um, laten we ervoor zorgen dat we niet uh, symptomisch aan het handelen zijn. Hè? Gewoon echt een pleister op een wondje aan het plakken zijn. En, en, en wat is het verhaal erachter? En wat gebeurt er als we overgaan tot een bepaalde handeling? Je, je zegt eigenlijk... Um... Zowel binnen het lineaire denken, de lineaire economie, de lineaire groei en de nieuwe economie, de circulaire economie noem je dat, uh, worden mensen uitgesloten. Even naar de lineaire economie om te beginnen. Um, ho ho hoe zit dat? Ho hoe worden daar mensen uitgesloten? Kun je dat eens? Um, om hem uh, heel plat en kort uh, <laughs> uit te drukken. Ja, Um, het idee van survival of the fittest. Hè? Uiteindelijk het idee dat we altijd hebben gehad... dat als je maar je best doet, dan kom je er wel. En we zien dat uh, je best doen niet altijd betekent dat je er komt. En uh, we zien juist minder je best doen... en vooral gezegend zijn met de juiste naam... en uh, de juiste plek waar je wieg heeft gestaan. Uh, dat dat leidt tot uh, hogere inkomens voor bepaalde groepen. En eigenlijk een selectie van... een Groep allerrijkste der aarde en, en, en vooral een hele grote groepen uh, mensen die of niet kunnen rondkomen of net het hoofd boven water houden. Um, gericht op groei, maar hoe, wat definiëren we eigenlijk als groei? En, en, en groei ten koste van wie en van wat? En um, in de nieuwe economische modellen um, willen we juist afstappen ergens van groei tegelijkertijd, als ik naar de Global Goals kijk... de SDG is nog steeds gericht op groei. Um, uh, uh, waar komt dat in terug? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Dat dat nog steeds gericht is op groei? Uh, nou goed, we hebben het over um, toegang tot schoon water bijvoorbeeld. Je hebt bedrijven die zeggen van... Uh, doe mij maar Global Goal uh, toegang tot schoon water. Uh, we gaan... Um, andere flesjes gebruiken waarin we water verkopen. Dus nog steeds. Het, het verandert niks voor de mensen die zonder water zitten. Het verandert iets in ons gedachten. Hoe we naar water kijken. Het hervullen van een waterflesjes. Maar tegelijkertijd zien we dat toegang tot water... in bepaalde gebieden in Nederland helemaal niet vanzelfsprekend mm -hmm. is. Hè? Ik denk nog steeds dat is iets... Ergens in Afrika of in Azië, waar mensen uh, geen toegang hebben tot water, maar nog niet zo lang geleden, ik kom zelf uit Amsterdam, bepaalde gebieden in Amsterdam hebben nog lode leidingen, waardoor kinderen eigenlijk uh, hè, giftig drinkwater uh, consumeerden. Het gaat nog verder, hè. toegang tot water is voor heel veel bedrijven ook een businesskans. Mm -hmm. He, dus het is een kans om een nieuw product in de markt te zetten... en om water te gaan verkopen, zodat iedereen toegang heeft tot precies. water. Terwijl je kan denken, toegang tot water is een soort eerste levensbehoefte. Daar zou je geen businessmodel van moeten maken. En nog een stap verder. Een van de SDGs is circulaire economie en economische groei. Letterlijk. Mm -hmm, ja. Dus het staat letterlijk hey, als doel... In de Sustainable Development Goals. Ja, jammer. Ja. Dus, uh, en Gemiste alle, kans. Ja, en aangezien alle doelen met elkaar samenwerken... Ja. is het uitgangspunt dus dat er businesskansen liggen... en kansen voor economische groei liggen... in de andere Sustainable Development Goals. Ja. En dus gelijkheid, uh, schoon water, schone oceanen... zijn allemaal eigenlijk business goals. We willen eigenlijk nog steeds een business case maken... van dat wat we dan global goals noemen. Hè? Het is alsof we eigenlijk... Zeggen van omdat er geld te verdienen is, zal je ermee aan de slag moeten. Ja. En, en, en tegelijkertijd zeggen we ook van. Oh, maar wacht even. Je hoeft ze niet allemaal te doen. Uh, kies vooral, en dan gaan we het even strategisch erover hebben. Kies vooral de doelen die bij je passen. Alsof je een outfit shop hebt. Ja, dat is hoe het gala. werkt. Hè? Ja. Ja. En, en terwijl ze allemaal met elkaar in verbinding staan, mm -hmm. ja. hè? dus los van het groeiverhaal, maar ze staan allemaal met elkaar in verbinding. Dus um, het leidt ook nog eens tot. Tot een soort van window dressing, dat je de goals ook uitkiest waar je op kan scoren. En die je heel mooi in je jaarverslagen kan benoemen van ja, kijk ons hierop scoren en hierop scoren. Um, en het is een soort van bijna lala -la land. Wat, er, wat je creëert, meten om te meten. En terwijl ik denk van ja, de mensen die hier op vooruit zouden moeten gaan, die gaan er helemaal niet op vooruit. Ja. Ik wil daar wel even op door, want want wat je zegt, hè, welke economie we ook hebben... of die nou circulair of lineair... een aantal mensen zijn uitgesloten. Ik wil meer weten over die mensen. Welke ja. mensen zijn dat? Wie zijn dat? Op welke onderwerpen? Op welke ja. onderwerpen? Uh, um, nou, wat ben je zelf tegengekomen daarin? Uh, want daar zei je in het voorgesprek ook iets over. Want ik wil graag dat het concreet wordt. Want het klinkt zo, hè, mensen worden uitgesloten. denk ik, wat dan? Hoe dan? Ja, ja en, en, en je, je zegt dus... Het, het is gebaseerd op dat survival of the fittest. Hè, dus daar komt het vandaan. Um, ik ben ook wel benieuwd, dat is een heel, hele geschiedenis volgens mij aan ontstaan, dat dat is, uh, hoe dat is gekomen. Maar wat Godelieve volgens mij ook vraagt is van, hoe, hoe ziet dat er nu uit? Wat, wat, wat, wat zien we daar nu van? Ja, dat, zijn, dat zijn eigenlijk meerdere vragen, maar laat ik eerst op het eerste ingaan. Ja. Uh, um, een voorbeeld, biologisch voedsel. Um, als ik uh, markt inga met een Q, maar even, ik mag volgens mij geen reclame maken. Maar goed, die hè, winkel bestaat niet, we dus weg, die bestaat niet meer. Oh, okay. Die bestaat niet meer. Die heeft het niet gered vanwege die hoge prijzen. Oh joh. Maar nou goed, ik kom daar een bepaald publiek tegen. En, en ergens voel ik me daar ook niet thuis. Want ik zie er ook niet uit als een bepaald publiek wat daar aan het shoppen is. Um, en dan, de prijzen daar, die zijn niet voor iedereen te betalen. Dus ergens wil je dat we met z'n allen biologisch gaan eten. Tegelijkertijd is het keurmerk biologisch... Ik bedoel, als Albert Heijnen keurmerk biologisch heeft, weet je. Dus wat zeggen keurmerken überhaupt? Het is ook een verdienmodel. Kijk naar uh, viskeurmerken. Mm -hmm. Dat we ook gewoon zien van... Uh, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt helemaal niet op een eerlijke manier. Um, dus dat soort winkels en dat soort producten... zijn uh, toegankelijk voor de mensen die het wat breder hebben... Maar als we even teruggaan naar gezinnen die aan het overleven zijn... die letterlijk niet weten of ze een avondmaaltijd kunnen serveren... of hun kinderen met ontbijt naar school kunnen gaan... of ouders uh, of opvoeders die zeggen van... Uh, eet jij maar en zelf zonder eten naar bed gaan. Wat hebben zij aan biologisch voedsel? Ja, ergens qua gezondheid onbespoot, zou je denken... Nou, dat geeft ze gezondheidswinst. Maar als we dat echt willen... Um, waarom creëren we dan niet van die community gardens... waar gewoon groente en fruit verbouwd wordt... waar je gewoon mag plukken... waar je niet voor hoeft te betalen. Uh, iedereen die het nodig heeft, kan het gewoon pakken. Hè? En degene die het kan missen... Die, die, die helpt financieel, draagt financieel bij... zodat het een community garden bestaat. Dus we kunnen dat soort goede bedoelingen veel breder trekken. Maar dat, dat, maar dat doen we niet. We houden het nog steeds bij een consumptiemaatschappij. Vraag en aanbod, je koopt het, uh, je, je komt het halen. Uh, Kijk je naar onderwijs... we krijgen dan misschien een vak natuuronderwijs. Maar hoe verhoudt dat zich tot de andere vakken? Uh, hoe link je dat aan een vak maatschappijleer? Hoe link je het aan een vak ja. Nederlands of aan rekenen? En uiteindelijk, um, wat hebben de kinderen daaraan die uh, tijdens corona een hele lange tijd geen laptop hadden. Geen toegang, geen internet. Hè? En, en hoe kun je ervoor zorgen dat die twee wel aan elkaar geconnect kunnen worden? Want dat is wel zo. Er zijn, er zijn, hè, je kunt het aan elkaar verbinden. Dus, dus eigenlijk zeg jij, um, in ons oude systeem zit uitsluiting. Maar het punt waar jij je op wil richten... is eigenlijk in de transitie naar het nieuwe systeem... Um, zie jij opnieuw risico voor het uitsluiten van mensen? En daar noem je nu een aantal voorbeelden van. Ja, Om we moeten voorkomen um, dat we in deze transitie... en naar de nieuwe economische modellen waar we naar kijken... Uh, dat het niet weer een heel hoog elitair gehalte heeft. Want dan creëren we weer een nieuwe elite. En zolang we de mensen niet betrekken uh, die het hardst getroffen worden... dan houden we dit soort... Academische gesprekken met elkaar en, en, en, en, en creëren we nieuwe modellen die voor ons werken. Omdat wij dan hè, die ruimte hebben, zowel financieel als mentaal. Je zal maar in chronische stress verkeren. Ik hoor je twee dingen doen. Hè. Eerst, er zijn een heleboel mensen gewoon die een heel laag inkomen hebben, die weinig geld hebben. En die kunnen een aantal dingen niet He, ik bedoel, of dat nou gaat over een warmtepomp op je dak, over biologisch voedsel, eten... Ja. of uh, gewoon überhaupt gezond voedsel kopen... want het is goedkoper om allerlei junk voedsel te kopen... Dan bijles. Om, uh, bijles. Nou, he, dus eindeloos, veel dingen kunnen mensen met een laag inkomen niet. En een laag inkomen... Er zijn best veel mensen in Nederland met een inkomen waarmee je dat niet kan. Dus we praten volgens mij niet alleen maar over mensen die in de bijstand zitten. Of Rond een miljoen in... mensen op de armoedegrens volgens mij in Nederland... Nou, het, het is... Ter... Hoor je wel eens. We hebben... Um, wat is armoede eigenlijk? Hè? Want... Um, als wij circulair proberen te denken... in een systeem die nog steeds lineair is... waarin eigenlijk uh, schulden... nog steeds heel gangbaar is... Hoe kun je je leven verder opbouwen... als je nog een schuld hebt? Mm -hmm. um, dat, dat, dat gaat niet. Het blijft je achtervolgen... Ook mensen met, met hypotheken die eh, vanwege belastingvoordeel heel lang niet hebben hoeven af te lossen. Nou, dat, dat die schulden ontstaan ook nu hè, om, uh, vanwege de nieuwe koers. Dus um, zolang we leven in een schuldenmaatschappij, en met schuld bedoel ik niet alleen maar financieel, maar ook um, als we kijken naar macht, uh, wie heeft er macht, welke grote partijen zijn dat? Uh, er is een ongelijk speelveld, dus er ontstaan ook op die manieren schulden van... Ik kan dus heel veel doen en jij veel minder. Mm -hmm. dat, dat, dat is ook een schuldrelatie die je hebt. Um, we, we zullen dus meerdere dingen tegelijkertijd moeten aanpakken. Wat de transitie ook enorm ingewikkeld maakt. Dat, dat snap ik ook. Um, maar het helpt door mensen een plek te geven aan tafel... Die, die doorgaans die plekken niet krijgen... omdat we verwachten of denken dat ze weinig toevoegen. Terwijl ik denk... Wij zijn degene die ontzettend weinig toevoegen... want uh, wij vormen niet de meerderheid. Ik ga even iets verdiepen, want uh, ja. de, de luisteraar kan jou niet zien. Uh, je hebt het over wij, maar net zei je ook... Uh, in de markt, voel ik me niet, en met een Q, voel ik me niet thuis. Jij ziet er anders uit dan ik. En het is misschien, ja. het is, nou, Ik denk dat het wel relevant is, want het betekent ook... dat jij een aantal dingen misschien niet hebt gekund of niet hebt gemogen... die ik wel heb gekund of wel heb gemogen... En we hebben het erover, dus laten we het dat ook even benoemen. Dus ik ben even op zoek. Wanneer voel jij je niet op je plek? En misschien kan je daar ook iets over zeggen. Um, ik wil vooral het woord achterstelling gebruiken. Ja? De systemen waar we nu mee te maken hebben... Denk aan onderwijs, denk aan gezondheidszorg, maar denk ook aan de economie. Um, die, zijn niet gemaakt, uh, die, die zijn gemaakt voor de gezonde, witte, 50 plus man en aan al die criteria voldoe ik niet. <laughs> Waarvan akte? Waarvan acte. Helder. En hoe merk je dat? Hoe kom je dat tegen? Um, een voorbeeld: ik ben chronisch ziek en als ik in het systeem arbeidsmarkt zou, um, uh, zou zijn blijven gebleven, dus in een loon, loondienst, werkgever-werknemerschap, mm -hmm. uh, dan moet ik mij conformeren aan negen tot vijf tijden. Hoe graag en hoe populair sommige werkgevers ook doen van... ja, we hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Nee, maar we boeken er ook nog wel het weekend erbij. Want zo flexibel zou je wel moeten zijn. Dat weet ik niet voor mij. Want soms ben ik om 9 uur ben ik gewoon echt de stuitenbal. En soms lukt het me niet, omdat ik die energie niet heb. Heel lang heb ik gedacht van... volgens mij ben ik gewoon lui. Hoezo kan ik niet opstarten zo vroeg? Hè? Dus um, ik denk dat systemen je ook chronisch ziek kunnen maken. Je hoeft niet ziek te zijn. Um, woorden als een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Het is de arbeidsmarkt die een afstand heeft tot de mensen. En zolang wij dus op die traditionele manier denken... van, oh, maar wat wij eigenlijk met z'n allen nu hebben, werkt goed. En iedereen die afwijkt van de norm, daar is iets mee. Mm -hmm. Ja, dan ben ik iemand met een label. Hoe kan het dat... Um, Gelijke CITO-toetsen leiden tot andere schooladviezen. Kinderen met uh, ouders met een lagere inkomen of met een migratieachtergrond... krijgen een lagere CITO, uh, krijgen een, een lager schooladvies. Bij gelijke CITO-scoren, nou, dan denk je één keer is toeval, twee keer toeval. Maar hoe kan het zijn dat op school de groep achters waar ik mee in de klas heb gezeten... ik kan zo aanwijzen wie een lager schooladvies heeft gehad, onterecht? Ik ben naar de VMBOT, uh, MAVO heette dat vroeger, ik ben 39... maar voor de jongeren die <laughs> luisteren, VMBOT advies Terwijl ik in groep 6 het werk af had van groep 8, Montessori school Hè? Dat, Het is heel bizar en heel lang zoek je steeds um, de oorzaak bij jezelf... en nou, misschien ligt het toch aan mij. Hoe kan het dat grote groepen niet op de arbeidsmarkt terechtkomen... en, en, en, en, en misschien wel twintig brieven moeten schrijven... en. en om voor het eerst een gesprek te kunnen hebben... moeten we dan deze groep mensen sollicitatietrainingen geven? Of moeten we misschien denken van... hé, hey, het, het is niet elke keer dat er geschaafd hoeft te worden aan iemand. We doen eigenlijk aan victim-blaming. We, mm -hmm. we werken met omgekeerde bewijzen. Dus ga jij maar bewijzen dat je anders bent. Ga jij je maar bewijzen um, uh, dat je wel goede sollicitatiebrieven mm -hmm. schrijft. Ik heb 79 sollicitatiebrieven geschreven afwijzingen of heel reactie. Ik heb mijn studiegenoten dezelfde brieven laten gebruiken. Zij hebben een andere naam dan ik. Um, en die mochten wel op gesprek komen. Heel lang heb ik het echt gedacht van, nou, maar dat is toeval. Hè? Of misschien... Je nou, wilt het niet geloven. En, je wilt het niet geloven. Dus op het moment dat iemand dan bijvoorbeeld racisme of discriminatie aankaart, dan moet je dat heel serieus nemen. Want het, dat, dat nou, tover je niet even uit je hoed om dat te benoemen. Dan heb je echt consistente achterstelling en uitsluiting ervaren. En al die tijd bij jezelf gezocht van, oh, en aan jezelf getwijfeld. En op het moment dat je dat benoemt... En wat doen we tegenwoordig? Ja, maar waarom trek je racismekaart? Alsof dat gewoon een pimpas is in je portemonnee... Als je zin hebt om iets te kopen dat je hem eruit trekt. Dat, dat, je gaat door zoveel barrières. Dus ik, ik zou echt een ieder... Je zegt eigenlijk, ik ging ook door zoveel barrières. Natuurlijk. Ja, Natuurlijk, ja, die barrières heb ik zeker meegemaakt. En dat is omdat ik een... Om, om even de woorden die ik dan hoor... een exotisch klinkend achternaam heb. Hè. <laughs> en, en, maar ook te horen heb gekregen... ja, maar jouw ouders zijn niet ver gekomen. Dus uh, jij komt ook niet ver. En dat, is dan, dat, dat zijn dan leraren. En dan denk ik van... maar jij hoort mij te zeggen van... jij gaat er komen. Dat is de taak van, het, van, van onderwijs. We hebben... We hebben onderwijs ook zo ingericht over systemen. We hebben onderwijs zo ingericht... dat we eigenlijk op tweejarige leeftijd tegen een kind al zeggen... maar jij hebt een taalachterstand. Jij hebt een ontwikkelingsachterstand. Mm -hmm. En op basis van vermeend achterstand... en we denken dat dat kind dat heeft... richten we dus hele trajecten in. <lacht> noemen ze dan voorschool. Gericht op een heel armoedige wijze van kijken naar het kind. Namelijk, jij kan zo weinig... Dus ik bied jou ook veel minder, want dat kan je niet aan. Het is alsof je bijna babytaal praat tegen een tweejarige. Terwijl we weten uit verschillende onderzoeken dat een kind, een baby, daar hoef je geen brabbeltaal mee te praten. Daar kan je gewoon hele normale gesprekken mee voeren. En dat kind absorbeert alles. Pas rond de zestiende leeftijd laat je eigenlijk de verbindingen die je niet gebruikt, die hersenen, laat je hersenen, los. En tot die tijd zou je eigenlijk moeten zorgen voor een hele rijke omgeving... om kinderen te stimuleren. Mm -hmm. Omdat die rijkdom al aan kinderen zit. Ja, dus daar wordt al het onderwerp waar je het eigenlijk over hebt... mensen binnen of uitgesloten of ingesloten. Ja, zeker. Ja, ja. De wijze waarop wij kijken naar het vermogen van kinderen... maar ook het vermogen van ouders. Wij denken dat ouders met weinig geld ook minder kunnen of minder willen. Denk aan betrokkenheid. Ja. Mm -hmm. Ja, maar die ouders zijn niet betrokken, hoor ik dan. En dan denk ik van, hoezo niet betrokken? Het feit dat je ze misschien niet altijd ziet... kan ook betekenen dat ze een enorme vertrouwen in de school hebben. In jou als leerkracht. En, en in jou eigenlijk een, een deel van de opvoeding toevertrouwen van het kind. Maar nee, deze ouder wordt neergezet als niet betrokken en niet geïnteresseerd. Um, dat was voor mij dus een van de redenen om met een groep ouders een school te beginnen. Om gewoon ook te laten zien, we hebben het steeds over segregatie... En we zeggen dat het niet anders kan, maar wat als we gewoon een school starten en laten zien dat het, het, dat het wel kan? Dat je vanuit rijkdom naar kinderen kan kijken, dat je vanuit rijkdom de omgeving erbij kunt betrekken. Iedereen kan wat. En hoe werkt die school? Daar ben ik nou heel benieuwd naar. Hoe die, hoe die ja, werkt? wat doen jullie nu anders dan die andere scholen? Want je zegt een rijke omgeving, probeer het me voor te stellen. Ja, nou, het, is, het begon eigenlijk met het idee van um, de meest gesegregeerde vormen van onderwijs aan Montessori en Waldorf. Dit is een ja. Waldorfschool geworden. Het idee was van... Waldorfscholen trekken al van zichzelf... hoogopgeleide witte ouders aan. Dus daar hoeven we geen moeite voor te doen. Die komen, Er zijn al wachtlijsten. Maar waar we wel moeite voor gaan doen... is de wijk in en met ouders praten... over wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Heel vaak hoor ik... ja, maar ouders kennen het systeem niet. Uh, dat is echt een misverstand. Wat ouders willen... is dat het beter met hun kind gaat. Dat die betere kansen heeft dan zij zelf... Dus wat ik hoorde van ouders in de wijk was... ik wil dat mijn kind een hoog CITO-score gaat halen. En dat, dat, daar werd ik gewoon emotioneel van. Want je denkt van... het hele leven hangt gewoon af van een CITO-toets. Mm -hmm. Ik bedoel, dat... dat, dat, dat. En, en als je dan doorvraagt van waarom... ik wil dat mijn kind het beter heeft dan ik. En... Als je dan Waldorf Onderwijs zou gaan uitleggen, zoals het nu uitgelegd wordt... van ja, echt een creatief gehalte en, en, en, en we hebben euritmie. En dan zie je die, ouder, die ouders denken van... waarom zou mijn kind dansend door het leven moeten gaan... terwijl die gewoon heel hard moeten hoeven met talen rekenen? Want daar wordt op getoetst ja. bij de CITO. Maar als je dan vertelt dat, dat dansen en bewegen het creatieve nodig is... om juist andere delen van het brein te kunnen stimuleren... en dus dat het vermogen, het volledig potentieel van het kind benut wordt... De ouders werden gewoon enthousiast, maar bestaat dat? En dat er niet één manier van talen rekenen is... maar dat er gezocht, dat er verschillende manieren zijn. Dat het altijd een manier is die goed aansluit bij het kind. Oh, Dus het ligt niet aan mijn kind dat mijn kind slecht scoort op talen rekenen. Nee, wellicht heeft je kind het gewoon niet op een manier onderwezen gekregen... dat bij dat kind past. Dus vanuit rijkdom, ouders benaderen, kinderen en de school en de omgeving... dat was dus het basisidee. En, en wat is dan precies het verschil met... Um, hoe het in het normale systeem gedaan wordt? Waar zit, waar zit de kern voor jou? Nou, het verschil zit hem in, um, in het feit... dat je als school een soort van vanzelfsprekendheid hebt. Je hebt een vanzelfsprekendheid... dat leerlingen uit de buurt wel bij jou op school komen. Hè, dus als je... Um, het is niet een, een, een supermarkt die afhankelijk is... van het aantal klanten dat je hebt. Natuurlijk, als school krijg je ook middelen hè, per kind... Uh, maar wat als je de, al die vanzelfsprekendheden zou loslaten... en echt moeite zou doen om kinderen uh, binnen de school te krijgen... en ouders binnen de school... dan ga je een hele andere relatie hebben met, met, met, met de omgeving... met die ouders, met die kinderen. Het is niet meer op basis van... Uh, kijk mij eens zitten... en je mag wel blij zijn dat je bij mij op school komt... maar ik, ik, ik heb jou hoog zitten en ik wil jou bij mij op school. Ja, ja, ja. En, en, en dat bedoel je met rijkdom opzoeken eigenlijk. de rijkdom van het kind... Naar je toe halen. Ja, het is, je, je zoekt het actief op... maar je erkent dat ieder kind... rijkdom heeft. Mm -hmm. En um, pedagogen... zijn, daar, zijn daarvoor geschoold. Um, jij kunt... al dat rijkdom... van het kind benutten. Het kind rijkdom laten ervaren. Um, en als je dat niet doet... dan heb je ergens... iets gemist. Misschien heb je ergens een steek laten vallen. En... en, en, en het hoeft niet altijd zo zwart-wit te zijn, maar er zijn zoveel ondersteuningsmogelijkheden. Er is altijd zoveel ruimte om het volledig potentieel van kinderen te benutten. Mm -hmm. Maar we doen het niet, omdat wij denken, oh, nou voor een tijdje is er weer een CITO-toets... en dan moet je op talen rekenen scoren, en daar gaan we volledig op inzetten. Maar je verandert twee dingen volgens mij met jouw school. Aan de ene kant kijk je naar het didactisch model hè, en zeg je van, laten we nou niet lineair naar die taal- en rekentoets lopen... en ze zo hard mogelijk laten oefenen dat ze die ziet toetsen. Want er zijn andere manieren om... Want je kan het ja. juist breed doen... en dan ga ja. je dat hele potentieel van dat kind... en het andere wat je doet is nog een omdraaiing... want dit soort scholen, zo'n Waldorfschool... zo'n de school zijn eigenlijk heel erg op afstand van de samenleving. Hè? Alleen de mensen die daar heel veel van weten... of mensen die zich rijk genoeg voelen om daar naartoe te gaan... die gaan daarheen. Dus wat jullie doen, hoor ik je zeggen... is daadwerkelijk de wijk ingaan... En zeggen en uitreiken. Dus niet zeggen, kom naar ons. Nee, wij komen naar jullie. We komen jullie uitnodigen. En daar zie ik een parallel met die arbeidsmarkt. Die ook op een afstand gaat. Hè. Je moet je aanpassen om in die arbeidsmarkt te passen. Terwijl je ook kan zeggen als bedrijf. Nee, wacht eens even. Wie wonen er Wij passen hier? ons aan aan potentiële. Ja, wie wonen er in deze er omgeving? Ja. Uh, wat voor mensen wonen er in de buurt van dit bedrijf? En laat ik daar contact mee maken en kijken of we daar mooi uh, een goed samenwerksverband mee kunnen maken. Ja. En dat, dat zou ik meer willen zien, want je ziet um, de verhalen ene kant, uh, ene kant van het spoor en andere kant van het spoor Precies, ja. Ja. qua rijkdom. Um, Amsterdam Zuidoost, ene kant van het spoor uh, enorm veel bedrijvigheid, maar als je dan vraagt van Um, maar werken de bewoners dan van Zuidoost daar? Nou, niet dus. Dus eigenlijk alle bedrijvigheid en daarmee al het rijkdom wat er wordt opgehaald, dat wordt weer meegenomen naar uh, centrum en andere delen van Amsterdam of buiten Amsterdam om. Hm. En de lokale bewoners die elke keer naar zo'n hoge toren kijken en misschien ervan dromen om daar een keer binnen te mogen, die komen daar niet binnen. Nee. Dus je zal eerst ook naar die omgeving moeten kijken. En nou, werken de... met die lokale economieën. Dus dit, is, dit vind ik al een mooi. Punt. Dus als het gaat over inclusiviteit, is dat dus een manier volgens jou om bedrijven, samenlevingen, scholen inclusiever te maken? Dus op het moment dat een bedrijf of een school naar de wijk toestapt en de mensen erbij betrekt, zorg je automatisch voor een inclusievere samenleving of organisatie. Um, um, we denken heel vaak als het gaat om inclusie dat het gaat om een uh, kleurverhaal meer diversiteit qua culturele diversiteit of een genderverhaal. Maar dat is het niet. Um, inclusiviteit gaat uit van je complete omgeving. En daarom uh, gebruik ik het metafoor van ecosystemen. Um, je, in de natuur is alles met elkaar verbonden. Alles heeft een functie. Van mier tot aan een bij, tot aan. Dus als wij allemaal besluiten onze tuinen te gaan betegelen, dan heeft de bij straks geen bloemen meer hè? en dan hebben wij op den duur minder voedsel. Mm -hmm. um, een mier heeft ook een functie, we onderschatten die functie, maar die is net zo belangrijk voor het ecosysteem. Dus je kunt niet zomaar schakels eruit knippen. Mm -hmm. nou, dat soort um, ecosystemen die we in de natuur zien, zo werken wij ook als mens de omgeving waarin we zijn, organisaties waar we voor werken... zijn allemaal ecosystemen. Alles is met elkaar verbonden. Maar hoe wij het op dit moment aanpakken... wij zeggen nou, dit wat ik in huis heb, daar doe ik het mee. En eigenlijk knip ik al die andere schakels van het ecosysteem weg. Mm het -hmm. is dus een soort van synthetische knip. Daarmee ontwricht je het hele systeem. Jouw bedrijf kan niet goed functioneren als je niet het potentieel van jouw hele ecosysteem gebruikt. En dus je omgeving En dus je omgeving. Maar ook het potentieel van de mensen die je al in huis hebt. Je zult al die schakels... Je, moet, je zult ten eerste moeten begrijpen wat die functie is van alle schakels. En daarin alle schakels activeren. En net als in de natuur heb je een, tot een bepaalde hoogte een zelfcorrigerend vermogen van het ecosysteem. Maar daarna leidt het tot ontwrichting. En dat, dat zie je nu ook. Hoe kun je in een omgeving zitten en niet weten wie je omgeving zit? Uh, wie, wie, in je omge wie zich in jouw omgeving begeeft? Los van de koffietent om de hoek en uh, uh, dat lekkere restaurantje verderop. Je, je zult ook de omgeving moeten begrijpen, zodat je ook... Je realiseert dat je ten alle tijde ten dienste staat van die omgeving. Ik, um, uh, um, het zijn twee punten en ik probeer ze allebei te ontrouwen. Ik vergeet er steeds één. Um, wat ik heel principieel vind aan wat je doet... En, en, um, en wat ook iets is waar ik me heel druk over maak... is dat, je, dat we de verantwoordelijkheid tot die inclusie... Hè, dus tot erbij horen, niet bij het individu leggen maar in het systeem en ook bij de organisatie. He, dus, uh, en dat, dat maakt echt uit, want ik kom zoveel mensen tegen... en dat ken ik bij mezelf ook, als het misgaat, dat ik denk... ik moet beter mijn best doen. He, bedoel, uh, uh, ik heb ook meegemaakt, toen ik op de middelbare school zat... Uh, waren er drie opleidingen waar ik het advies voor kreeg. Uh, onderwijs of onderwijsres worden, diëtist worden of verpleegkundig worden... En ik wou alle drie niet. Ja, zijn ja. klaar. Ja. Klaar. Dat was heel ingewikkeld. Dus, dus ik heb ook... Hè, en, en ja, Ik moest gewoon twee keer meer mijn best doen. En ik dacht, dat hoort erbij. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb een tijdje geleden hier met een groep mensen, studenten van HR... hebben we ook gekeken naar uitsluiting en hoe mensen... En ze zeiden van, ja, maar wij kennen dat helemaal niet. Er is helemaal geen racisme. Er is helemaal geen... Ja. En toen kwamen ze in de gesprekken achter dat hun klasgenoot inderdaad 17 brieven schreef en zij maar één. Hadden ze het nooit over gehad. Dat alleen al vind ik interessant, hè? dat dat ja. dus geen onderwerp van gesprek is. Maar goed, dus het omkeren van die verantwoordelijkheid, en dat vind ik ook voor Avanza als instelling. Wij moeten die verantwoordelijkheid ook op ons nemen als instituut om uit te reiken om mensen die misschien niet vanzelfsprekend naar ons toe zouden komen te vragen van, wil je niet hier zijn wat kunnen we doen om het voor jou hier prettig te maken of ja. om nou ja. enzovoort. Ja. Ja. Hoe kunnen maar we? Ik hoor, plek ook, ik hoor ook uh, dat je zegt um, dat het ergens ook misschien wel een individuele verantwoordelijkheid is als het gaat over het zelfbeeld dat we hebben. Dus dat we onderdeel zijn van iets groter, van een ecosysteem waar alle schakels aan elkaar verbonden zijn, als we dat zelfbeeld niet hebben, dan kunnen we ook nooit zorgen voor een inclusieve samenleving. Maar als we leren dat we onderdeel zijn van iets groters, alles beweegt ten opzichte van elkaar, alles heeft elkaar nodig, want jij zei, um, wij zijn als mensen weer een, een systeem, maar wij zijn een Onderdeel van het grote we zijn natuurlijke een systeem binnen een ecosysteem. Ja. Dus, dus zeg je ook niet dat het een misschien juist ook wel een individuele verantwoordelijkheid is waarin wij onszelf anders moeten gaan zien? Um, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het is een individuele verantwoordelijkheid. Alleen wat we nu te veel doen, en dat is wat uh, Goedelief ook zei, we leggen de verantwoordelijkheid bij de mensen en, en bij, bij, bij groepen waar het niet hoort. Het is alsof wij. Um, de dieren verantwoordelijk zouden maken voor het feit... dat er een uh, viaduct ergens moet komen. Het is jouw schuld dat er een viaduct moet zijn. Weet je? Um, en we, met racisme en discriminatie leggen we ook de verantwoordelijkheid... en daarmee ook bewijslast bij de ander. Ga jij maar bewijzen dat je niet... Ja. Uh, dat, hè? En het is, dat is echt heel bizar, want je bent en slachtoffer... en je moet dan ook nog even al je bewijs gaan uh, verzamelen. Um, maar bij grote maatschappelijke vraagstukken... zoals duurzaamheid, hè, zoals... Uh, racisme, uh, uh, uitsluiting. Um, je hebt niet één persoon, zoals bijvoorbeeld John de Mol... nu bij de uh, uh, Voice of Me Too, die je kan aanwijzen als van mij... het is jouw taak. Mm -hmm. Dus omdat we niet de taak bij één persoon kunnen beleggen... Ja, zullen we nee, er eens. allemaal eigenaarschap uh, over moeten ja, ja. Uh, uh, nemen. Um, en dat betekent ook... Um, dat we ten eerste moeten nagaan van... oké, okay, maar als ik dus denk in een ecosysteem... en als ik de organisatie bezie vanuit een ecosysteem... Um, dan gaat het er niet meer om van... maar jij hoort erbij. Want dan zit er toch weer een superioriteit ja. in. Ja. Van, dus eigenlijk bepaal ik dat jij erbij hoort. Uh, en ik wil jou erbij hebben. Dus ik... Nee, iedereen hoort erbij. Alleen ik of de organisatie waarin ik zit of systeem... Um, zorg ervoor dat niet iedereen erbij kan. Dus we hebben, het is van ons allemaal, maar toch heb ik een grotere hap van de taart. En jij misschien nu helemaal niet. Mm -hmm. Dus dat, dat... Ja, we houden het bewust weg bij mensen. Dat ja. Is, ja, maar dat denk ik echt. Onze economie is erop gericht. En, en wat bedoel je dan met bewust? We houden bewust inkomen weg bij mensen. He, als je kijkt, uh, wat de, de slimste manier om een bedrijf te leiden... binnen de huidige economisch construct, of dat nou circulair of lineair is... is zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Mm -hmm. Dat is een bewust besluit. En laag mogelijke kosten betekent dat we mensen zo min mogelijk betalen. Dat is een besluit van exclusie en tekortdoen. M maar ook een besluit dat in een systeem zit. Want bewust klinkt alsof toch iemand, zoals uh, een persoon, dat besluit neemt. Ja, maar iemand neemt dat besluit. Het besluit wat je neemt is dan winstmaximalisatie. Want of de aandeelhouders willen ja. dat, of wie dan ook. En wat er een heleboel zijn dan ja, in het systeem. En, en wat we eigenlijk zo slim met elkaar doen, en eigenlijk tegelijkertijd ook heel bizar is... Um, daarmee ook groepen tegen elkaar uitspelen. Mm -hmm. Dus we zeggen eigenlijk van consument, jij moet iets anders doen... dus koop maar onze duurzame lijn. <laughs> He, want die hebben we dan speciaal voor jou. En als Eens. jij het niet koopt, dan kan ik niks doen. En, en daarmee um, onttrekken we ons van die verantwoordelijkheid... die we hebben als bedrijf, als organisatie, of vanuit het systeem. En um, het, het is ook van de macht van niet weten... Zolang ik het niet weet, hoef ik er niks mee te doen. Hoef ik er niks aan te doen. En, en het feit dat je dus geen signalen krijgt... van racisme of van discriminatie... of van uh, uh, seksuele intimidatie... wil niet zeggen dat het er niet is. Ja. Dus als we ervan uitgaan van je nulpunt... is dat het altijd aanwezig is. Want wij zijn mensen. En we zijn helemaal niet dat soort rationele wezens... zoals we denken dat we zijn. <laughs> ja, hadden we gewild, maar dat zijn we niet. Um, en omdat we dus weten dat het altijd aanwezig is en kan zijn, zullen we alles eraan moeten doen om het niet te zijn. Ja, en volgens mij zeg je ook, dus als we dan erkennen dat alles een systeem, een ecosysteem is en we allemaal verbonden zijn, dat dat ook betekent dat als iemand iets zegt als ik voel me buitengesloten of ik voel me er niet bij, dat we daar echt naar luisteren zonder daar je eigen oordeel meteen overheen te leggen, omdat je de ander de ruimte geeft aan te geven wat hij of zij voelt of vindt. En dat je dat altijd moet omarmen of accepteren of ter kennisgeving aannemen zonder daar een oordeel over te geven. Klopt ja, dat? Ecosystemen bestaan uit verschillende waarheden. En je bent geen rechter om te toetsen op dat moment of iemands waarheid ook daadwerkelijk de waarheid is. En dat is wat we nog steeds exact. doen. Van, oké. Okay, Um, maar heb je dat echt zo ervaren? Reageer je niet te emotioneel? Ja, ontkracht want, het hele verhaal. Waarom word je nou boos? En, yeah. dan, en dan zeggen we later, ja, maar daar had je eerder mee moeten komen. Ja. <laughs> Als dat je ervaring is en je vertelt het en het wordt niet op de juiste weegschaal gelegd. Waarom zou je het dan nog een keer vertellen? En we hebben in dat ecosysteem vervullen we verschillende rollen. Soms zijn we een schakel voor doorvoeren. Dus, hè, dus je denkt aan zuurstof of hoe je bloed door je lichaam stroomt. Elk orgaan heeft daarin een functie. En zo zijn wij ook als mens. Uh, dus soms zijn wij dader. Soms zijn wij getuigen. En, en soms ben je slachtoffer. En vanuit uh, die drie posities die je kunt hebben... heb je... Oftewel een verantwoordelijkheid hè? En, en, en een eigenaarschap. Uh, als je iets ziet gebeuren binnen een organisatie, binnen je team... wat niet kan, kan ja. um, Ga je dan toekijken? Zeg je er iets van of niet? Dus duurzaamheid, inclusie. Het zijn hele ethische discussies die we eigenlijk met elkaar moeten voeren. En hoe we er nu in staan is vanuit een soort van waarheidsgedachte... Van uh, goed of fout. Mm -hmm. en, en, en dat is er niet. Want je zult altijd als dader... Um, neem je een bepaald besluit... en dat besluit zal dan op dat moment... Hè, het beste van de twee dingen zijn die je dacht dat het is. En tegelijkertijd als, als getuige doe je dat ook. Dus je komt altijd iets dichter bij de waarheid... zonder dat je de hele waarheid ja. hebt. En ik denk dat die onzekerheid en het niet weten... en het met elkaar aftasten ook nog een gebied is die we serieus moeten nemen in deze transitie. Dus um, eigenlijk uh, hebben we een hardnekkig systeem ontwikkeld... hoe dat precies ontstaat is, hebben we misschien niet helemaal besproken... maar hebben we een hardnekkig systeem ontwikkeld... waarin mensen buitengesloten worden... omdat we op het individu gericht zijn... onszelf zien als uh, losstaand iets van de rest. Um, dat is volgens mij helder. Hoe... Um, ...welke stap kunnen we maken om dit te veranderen? Wat, wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Nou, nou, wat heb je misschien al wel aangegeven... ...maar wat zouden we kunnen doen om, uh, om dit te veranderen... ...om een meer inclusieve maatschappij te creëren? Ja, dat is een hele mooie vraag... Um, ...waar ik niet direct antwoord op heb. En dat klinkt heel gek. Um, we hebben geleerd vanuit de traditionele economische modellen... waar we mee werken om heel outputgericht te denken. Mm -hmm. Van oké, okay, er is dus een input... dat ontwikkelt zich en uiteindelijk leidt het ergens toe... en dat kunnen we sturen. In deze transitie weten we niet waar we op moeten sturen. We weten wel twee dingen. Je bent inclusief of je bent het niet. Je kunt niet inclusiever worden. Je sluit in of je sluit uit. En als we weten dat insluiten en uitsluiten de tegenpolen zijn... dan kun je het zien als je begeeft je continu in een proces van in- en uitsluiting. Je kunt niet de hele dag door mensen insluiten... of de hele dag door mensen uitsluiten. Hè. Dat, dat, dat, dat gebeurt. Dus je zult elke keer er naartoe moeten proberen te bewegen... naar de zone waar je mensen insluit. Okay. En, en, en met dat gegeven dus, dat je, dat, dat je daarin kunt bewegen... richt je je processen in, je systemen. Allereerst je systeem. Want... Um, het heeft geen zin om processen, beleid te hebben, procedures. Kijk naar MeToo. Een beetje bedrijf heeft een vertrouwenspersoon... heeft procedures, heeft processen. Maar goed, dan, dan staat het. Het klopt HR-technisch. Je kunt accountable gehouden worden. Mm -hmm. want Je kunt verwijzen naar al, al, al dat soort processen en procedures. Maar dat maakt niet dat er geen... Um, dat er gewoon niks meer binnen de organisatie gebeurt... als het gaat om seksuele intimidatie... of seksueel overschrijdend gedrag. Ik, denk, ik vind het wel een mooi voorbeeld... want ik zit terug te denken nu aan jouw driehoek... getuige, dader en slachtoffer. Ja. En... Um, en... Wat je ziet is dat het heel lastig is om als slachtoffer je uit te spreken. Hè? De, ja, dat, dat is niet zo'n makkelijk verhaal. Nee, want omdat dat je botje, heel lang denkt yeah. dat het eigenlijk aan jou ligt en dat het ja. niet aan de ander ligt. En de ander relativeert, inderdaad. En dat, want... Precies, maar tegelijkertijd merk ik ook, en dat zie je ook bij mij toe, maar dat zie, ik met, dat zie ik ook als het gaat over duurzaamheid of over. Het is misschien nog wel veel moeilijker om dader te zijn en te zeggen. Shoot, dit heb ik dus echt niet goed gedaan. Dit heb ik niet gesnapt. Dit heb ik... Dus, uh, wat ik heel veel zie als er excuses gemaakt worden, is het van, ik heb er spijt van dat het zoveel commotie heeft veroorzaakt. Dan denk ik, wacht even. Nou, nog één stap terug. Dus, en dat vind ik zelf ook moeilijk, hè? want ik doe ook dingen die mensen uitsluiten. En net, we hadden het straks over hoe doe je dat in zo'n take-back to the economy met studenten. En soms doe ik dingen waardoor een student niet tot zijn recht komt... en niet de ruimte voelt ja. om dat neer te zetten wat hij neer wil zetten. Als ik dan zeg, het valt wel mee... Ik vind heel erg, dan heb moet je iemand ik, uitgesloten? Dan heb ik iemand uitgesloten. Ja, Als ik dan zeg, oké, okay, dan heb ik dus iets niet goed gedaan... of ik moet dan nu iets herstellen... dan moet ik ook best wel even over een hobbel denk ik, Oh, Nou, ik dacht eigenlijk dat ik het best goed deed. Mm -hmm. Maar het is niet zo. ja, ja. En, ja. Maar dan dat is, is het ingewikkeld. dus iets. Ja, ja, maar, da, maar dat is wat jij zegt, dus Henen, volgens mij. Dat, of ik heb je niet goed verstaan. Uh, dat letterlijk elke beslissing die je neemt. Of elk iets wat je doet. Elke gedraging die je laat zien. gaat over in inclusief of exclusief. Dat is eigenlijk wat je zegt. Al altijd. Uiteindelijk is het in- of uitsluiten van mensen. een gevolg van besluiten die er genomen worden. En um, wat Godelieve zegt over daderschap, daar heb je helemaal gelijk in. Want wat doen we eigenlijk op het moment dat we iets doen wat dan niet oké okay is? Hè, want je, je denkt te handelen vanuit allerbeste overweging. Hè? Dan heb ik het ja. niet over MeToo, want daar kan ik me niks bij voorstellen. Maar dat is op wat ik zelf slachtoffer ervan ben geweest. Dus <laughs> ik, ik kan me dan niet echt inleven in een dader. Maar dat is ook hè, een, een punt die ik dan meeneem in, in, in, in die, ja. hoe ik in die discussie sta... Maar tegelijkertijd, op het moment dat je dader bent... en je bent omringd door spindokters... of door je communicatieafdeling, door je PR-afdeling... het wordt gewoon een praatje die je dan afdraait. En, en, en, en dat is dan wat wij gangbaar vinden als een excuus. En wat hebben we er uiteindelijk van geleerd? Niks. En wat als we gewoon zouden zeggen van... I really messed up. Of, yeah, weet je, ik, ik, ik heb het dus yeah. zo verpest. Of ik, ik, ik weet het gewoon niet. Weet yeah. je, ik zit nu te luisteren en ik zit te bedenken wat ik merk. Is de rol van slachtoffer, daar heb ik in geoefend in mijn leven om daar iets over te doen. Niet dat ik dat altijd goed doe, maar ik durf me wat vaker uit te spreken. De rol van dader heb ik ook wel in geoefend. Ik bedoel, uh, maar de rol van getuige, die vind ik echt heel eng omdat ik het gevoel heb dat ik me dan bemoei met iets ja. wat niet van mij is. Dat is, is cultureel bepaald. Hè? Ik bedoel, dat is niet omdat dat daadwerkelijk zo is. Maar echt als getuige hoeft... Want ik zie heel vaak dingen gebeuren en dan denk ik... Nu moet ik iets zeggen, maar ik vind het zo moeilijk om een goede zin te vinden... of een goede manier te vinden... om als getuige op te staan en te spreken. En... Um, en ik ben eigenlijk benieuwd of we... Ja, daar zou ik wel in willen oefenen. Ik zit heel erg te zoeken nu. Hè, van, ja. en probeer ook een soort bewustzijn bij mezelf te krijgen. Van, hoe kan ik met die rollen omgaan? Hoe kan ik me daar bewust van zijn? En, uh, en de rol ja, van mooi. getuigen vind ik echt, echt lastig. Maar hij is ook lastig. Ja, ze zijn Omdat allemaal er, lastig, we, denk er ik er maar. Er zijn zoveel, ja, ja zeker, maar er zijn zoveel dynamieken. Maar ook bij jou als persoon, alles komt... In een heel, echt een split second. Gaat aan jou, um, komt langs je heen, gaat door je hoofd heen. Um, en vandaar dat ik ook eerder zei van. We zouden eigenlijk ook meer ruimte moeten bieden voor ethiek. In, in, in, als we het hebben over nieuwe economische modellen. Daar veel meer uh, de ruimte voor hebben, omdat we ook voor dilemma's komen te staan. En um, het voelt dan soms bijna alsof je tegen een heilig huisje aan het schoppen bent. Mm -hmm. Als je vroeger zei van... de lineaire economie deugt niet... of kapitalisme deugt niet... dan was je een communist. <laughs> maar de eerste vraag... We... die studenten nog steeds aan mij ja. stellen. Ja. Ja. Ben Bij jij communist? Ja. En mm -hmm. als we niet oppassen... dan hebben we straks met de circulaire economie... of welk economisch model daar ook voor in de plek komt... Um, een soort van ook weer een, een tegenreactie. Maar als je hier niet in gelooft... dan <laughs> ben je en, kapitalist en, <laughs> of zo. en jij zegt... Um, uh, of jij bent corporate activist, um, strijd voor inclusie, een inclusieve maatschappij, ook binnen organisaties. Um, je zegt dat uh, we dus altijd bij onszelf te raden moeten gaan of we iemand uitsluiten of insluiten, dat dat altijd een onderwerp is bij eigenlijk alle beslissingen die je neemt. Um, wat zouden organisaties, want daar ben jij in actief, die probeer je daarin te helpen, wat zouden zij nog meer kunnen doen om inclusief te zijn? Maar, mag ik nog precies, want coöperaties... maar ook wat kunnen mensen binnen coöperaties eigenlijk doen... om dat voor elkaar te krijgen? Want een corporate activist is ook een mens, toch? Absoluut. Ja, zeker. Uh, ja, dus op organisatieniveau en op mensniveau, Ja, zeker. Nee, ja, in, in die organisatie. Want dat, ik ja. vind dat binnen Avans bijvoorbeeld best heel lastig ook. Ik doe dat natuurlijk best vaak. Dat kan ook vanuit mijn rol. Uh, me uit te spreken over dingen waarvan ik denk, die kloppen eigenlijk niet. Dus, ja. Ja, ben of hoe doe je het? Dat is misschien ja. ook de vraag. Ja. Nou, het begint eerst um, jezelf te confronteren met alle mogelijke aannames... die je hebt in je werk en in je systeem. Hè. Want um, wat ik heel vaak hoor is van... ja, maar je kan het toch gewoon zeggen... Ja, ik bedoel, we hebben studentenraden, we hebben dit, we hebben dat. Ja, ja dat spreek... is letterlijk wat er bij je voices gebeurt. Uit. Ja. Uh, ja. de voice is gebeurd. Je weet toch de weg te vinden? Ja. Als je het niet zegt, dan ga je daarmee akkoord. En dat, datzelfde zie je als we kijken naar de participatieve democratie. Uh, gemeenteraden zeggen, nou, uh, macht aan het volk. Uh, kom vooral je uitspreken, uh, kom inspreken. Of een gebiedsmakelaar die informatie ophaalt. Maar wie wordt er eigenlijk bereikt... de groep die dat soort ingangen al kent. Dus zoek ook echt actief de ruimte op die je niet kent. En wees zeker niet bang voor het onbekende. Raak juist vertrouwd met het onbekende. Probeer het gemak in het ongemak te vinden. We willen niet stilstaan bij een ongemakkelijk gevoel. Maar wat doet het met jou als jij een opmerking maakt... en ik geef hem je dan wel terug? Van, hé, maar wacht even. Ik weet niet hoe ik hier ter plekke op moet reageren... maar het doet iets met mij. ja als die ruimte er zou zijn, alleen maar bij medewerkers... om daar iets van te, vinden, iets van te zeggen zonder dat ze nog woorden aan datgene kunnen verbinden uh, wat is gebeurd. Want wij um, we hebben ook uh, qua uh, taal uh, zo verbaal ingesteld dat als je het niet kunt duiden... Dan kun je beter je mond houden. Ja, dan, is het er niet, ja. dan is het er niet. Terwijl je voor heel veel dingen heb je nog geen woorden. Mm -hmm. De woorden die we nu gebruiken als we het hebben over racisme... of over discriminatie of over uh, intersectionaliteit... Dat, dat zijn woorden die zich hebben ontwikkeld. Die hadden we niet. Hey. Dus hoe, je kan nog niet labelen. En dus biedt ook, ook die ruimte. En, en... Dus het gaat eigenlijk om, om samen een bepaalde cultuur te creëren waarin je je kwetsbaar op mag stellen en waarin je je mag uit of. Maar cultuur is, dat is volgend wat je bedoelt? aan een systeem. <laughs> Ik blijf toch doorhameren op systeem. Dus, graag. Cultuur ja. is door mensen gemaakt en dat wat door mensen is gemaakt komt voort uit een systeem. Hè? En, en, en op basis van het systeem bepalen we de spelregels met elkaar. Maar geef vooral ook um, de geluiden binnen je organisatie de ruimte die je eigenlijk niet wil horen. Hè? Hmm. Dus corporate activism ja. gaat ook van... al die geluiden die buiten in de samenleving zijn... die heb je gegarandeerd binnen de organisatie. Het feit dat je ze niet hoort zou eigenlijk een alarmsignaal moeten zijn. Ja. Dat betekent dus dat er echt mechanismes zijn... die ervoor zorgen dat er gemute wordt. Dus als we dat geluid niet horen... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wel... En, ja. en een podium daarvoor creëren. Ja, ik probeer hem steeds vast te, vast te pakken. Dus je, je zegt eigenlijk ook zoek binnen je organisatie. Dus iedereen op en laat iedereen, geef iedereen een stem in, in de organisatie. Dus gaat het dan ook meer misschien over een andere soort democratie-zeggenschap binnen een organisatie? Is dat ook wat je bedoelt? Zeker. Ik bedoel, als, laten we gewoon vanuit innovatie ernaar kijken. Ja. Uh, management team komt met het idee, laten we een brainstorm-sessie organiseren. En dat gaan we gewoon. Iedereen binnen de organisatie is welkom. We weten dat schaal 8 en boven de ruimte heeft om even van achter een bureau vandaan te gaan. <laughs> ja. Het gesprek te naar lekker Ja, we hebben gebrainstormd met alle lagen van de organisatie. Maar hoe zit het dan met 1 tot met 7? Die echt een onderdeel zijn van die productie. Of, of echt een soort van geïndustrialiseerd proces moeten volgen. Mm. Dus dan heb je niet de zeggenschap en mm. inspraak van, van, van die mensen. Dus wat gebeurt er als je besluitvorming op een andere laag zou beleggen. Dat niet management besluit... maar dat echt op elk niveau besluitvorming plaatsvindt. Dat vinden we spannend, dat vinden we eng. Want wij ja. hebben ergens het idee gehad... dat uh, besluiten kunnen nemen een bepaalde verantwoordelijkheid vraagt... en dat die verantwoordelijkheid een bepaald intellect vraagt... en dat dat intellect alleen maar op een bepaald niveau te vinden is. Ja. En dat is ja. zo bizar, want eigenlijk zeg je... van de rest van de organisatie is failliet... En bij mij zit de rijkdom. Volgens mij uh, schrijft uh, Willem Schinkel... waar we het vandaag over hadden, daar ook over. Die zegt eigenlijk... we moeten naar... Um, uh, andere politieke democratie... maar we missen dan... het hele economische democratie... binnen organisaties... Ja. een andere vorm van zeggenschap. D dus als ik een conclusie trek uit jouw verhaal... is het eigenlijk dat... door een andere manier van zeggenschap... Bij, bij je, in je organisatie te creëren creëer je inclusiviteit. Je creëert een inclusiviteit in de besluitvorming. Ja. En, um, en, dat, dat, dat, en dat brengt ook meteen de discussie van... Ah, dat heeft gewoon gevolgen voor alles wat je doet. Hè? Want ook de manier waarop we beoordelen. Wij vinden dat de leidinggevende de medewerker moet beoordelen... Uh -huh. En dus dat die gelaagdheid ook van wie beoordeelt wie. En dan proberen we bijvoorbeeld te experimenteren... met 360 graden feedback. Maar goed, het blijven medewerkers in... jouw hiërarchische positie is daarboven. Hè? Dus het, het is niet alleen maar het beleggen van die zeggenschap anders... maar ook het eigenlijk hervormen. Alle woorden waar hervoor kan... Yeah. <laughs> dat is gewoon van toepassing binnen die organisatie. Echt anders kijken naar mensen niet meer hebben over resources, want dan maak je ze meteen instrumenteel. Dat is een soort instrumenteel karakter, alsof het een uh, <laughs> onwaarschijnlijk vind ja. ik dat ja. En ik denk ook, ik ik denk eigenlijk dat best veel organisaties dat zouden willen of zo, maar het gewoon niet voor elkaar krijgen. Ja, mag ik eens? Ik ben, want wat, wat daarvoor nodig is, denk ik, ja. is dat je daadwerkelijk voelt dat je deel bent van een ecosysteem. Dus dat je voelt, als je in die organisatie zit... dat als je dat even ook een ecosysteem vindt... dat het niet zonder die ander kan. Exact, ja. uh, en nog niet eens functioneel, maar gewoon als diep doorleefde ervaring. Uh, en wij hebben het daar wel eens vaker over gehad... Hè, dat we zo ver weg zijn van die diep doorleefde ervaring... dat we deel zijn van elkaar en van iets groters. Ja. Ja. Uh, en ik, als je dat soort dingen zegt... dan loop je altijd een beetje het gevaar... dat mensen je zweverig vinden of raar vinden. Maar terwijl dat wel is... Ik, ik zit ook nog te piekeren over dat getuigen zijn. en dader en slachtoffer. Um, dat kan ik in de één-op-één relatie bijna oplossen. Ik herinner me onze uh, voorbereiding voor deze podcast... wat ik nog steeds een heel mooi uh, uh, verhaal vind van ons samen... Uh, want Sima had bedacht... We hadden samen bedacht, we gaan een podcast doen. Vallig de met... mensen die ik kende. Ja, en en, en, en, en Sima had gezegd, ik heb vijf mensen... die echt hartstikke mooie verhalen hebben over de nieuwe economie. Dat was ook zo. Dat waren fantastische verhalen, maar het waren vijf witte mannen. En ik zei, ook, ik zei in ieder ja, hartstikke mooie namen. En ik heb er echt een nacht wakker van gelegen. En ik dacht van... Ja, maar het is niet goed dat we alleen maar één stem horen. En ik, eigenlijk erger ik me al de hele tijd eraan... dat het die mensen zijn die het debat bepalen... Yep. En, dus ik heb echt wakker gelegen dat het zo was, maar ook hoe ik dat nou tegen Siem ging zeggen. Want die had echt heel erg naar eer en geweten zijn best gedaan. Ja. Dus ik bel hem op en ik zeg, Siem, ik heb echt over nagedacht en het moet toch anders. En Siem zei, ja, je hebt gelijk, hoe gaan we dit oplossen? En hebben we hebben echt een mooi gesprek gehad over hoe we dat konden doen en wat dan een goede manier was... En toen zei Simon, nou ik wil nog wel een stap verder doen. Ik wil de mensen die ik nu afzeg ook uitleggen wat er gebeurd is en waarom we dat doen. Want eigenlijk moeten we hier allemaal van leren. Dus dat, dat soort open gesprekken, maar dan kon het, dat komt tussen ons twee. Als je getuige bent, dan, dan ga je dus vanuit de gedachte dat je als observator ook deel van het systeem bent. Dus dan herken dan je die diep gevoelde relatie. En ik merk dat dat dat al een stap verder is van wat een diep gevoelde relatie is. Dus, dus dat is, nou ja. En misschien moet ik dat ook wel aan jou vragen. Ken jij momenten in je leven dat je dat echt voelt... dat je deel van dat ecosysteem bent? Dat je dat echt gewaar bent en hoe gaat dat? Wow, wat een mooie vraag. Um, ik zou willen dat ik dat uh, vast uh, had gelegd. Want uh, ik denk, het, het, het overkomt je tegelijkertijd omdat het mijn werk is, ben ik, probeer ik me daar ook zoveel mogelijk bewust van te zijn. Um, uh, bij mij werkt het juist de andere kant op. Als ik in de natuur ben, dat ik ineens gewoon heel lang kan staren naar een bloem... en wat daar omheen gebeurt. Of naar de sterren en kijk van... Oh, eigenlijk is het niet meer zo donker. En wat, wat gebeurt er dan? En wat heeft, dat, uh, uh, wat heeft mijn handelingswijze daarvoor een invloed op? Um, maar wel even een concreet voorbeeld. Kijk... Um, toen ik met de groep ouders de school ging oprichten, was de eerste vraag van, oh ja, maar dan schrijf jij ook je kinderen daarin, toch? En toen zei ik, nee, ze zijn veilig gehecht op de school waar ze nu zitten, dus ik ga ze ook niet van school afhalen. Ze vinden het daar fijn. Maar ik wil dat deze school er komt voor alle Amsterdamse kinderen. Het is in Amsterdam, het is geen keten, anders had ik het alle Nederlanders gegund of internationaal. Um, dus het... Zonder dat je daar een specifiek eigen belang in hebt... dat je je kunt inzetten voor iets, voor een groter doel... dat, dat, dat gevoel um, is heel mooi. Het is niet een soort van heldendaad wat je verricht... maar juist dat hele ondergeschikte, bijna nederige positie die je daarin neemt... van het draait niet om mijn kinderen, het draait niet om mij... het, het, het draait om de hele gemeenschap. En wat, wat, wat, wat, wat gun ik... Dat gewoon mm -hmm. ons allemaal... Wat gun ik alle kinderen... dezelfde schoolcarrière als... Uh, die mijn kinderen nu uh, doorlopen. En ergens zit er ook... een behoefte vanuit mezelf. Wat had ik mezelf dat gegund als kind? Dat, dat ik zo'n fijne tijd had. Um, misschien was ik dan... minder activistisch dan nu. <laughs> um, maar het, het... De prijs die je betaalt... voor ongelijkheid... en daarom hamer ik er altijd zo op is enorm. Wat je, wat je dus hoort van anderen... maar ja, dat heeft je toch gebracht waar je nu bent? En, en, en het heeft toch... Uh, ja, maar dat maakt je de persoon wie je bent. Um, misschien wel, misschien niet. Want ik weet niet welke persoon ik zou zijn geweest. Maar wat ik wel weet... is dat het een enorme lange onderwijsroute voor mij heeft veroorzaakt... om van VMBO naar de universiteit te, uh, te gaan. Uh, dat die arbeidsmarkt, de route op de arbeidsmarkt ook ontzettend complex en langer duurt... dan uh, als ik toevallig de juiste achternaam had gehad. En ik ben nu 39 en ik volg nog steeds een studie. En dan kijk ik naar mijn studiegenoten en denk ik... oh, heerlijk, weet je, nog zo jong. Um, dat, als het echt een, je persoonlijk doel is om leven lang te leren, prima. Maar toch soms denk ik van ja, het is wel een enorme prijs die je betaalt. En... Um, en het, er lijkt geen einde te komen aan de prijs die je betaalt. En dat zie je gewoon als het gaat om ongelijkheid tot aan de levensverwachting die je hebt uh -huh. als, als, als mens zijnde Tot aan de kwalitatieve jaren die je ervaart in je leven. Tot bijna twintig jaar onderzoek, gemeente Amsterdam. Zeventien uh, 17, 17, uh, mindere jaren uh, die, die je ervaart door onder andere gezondheidsproblemen. Het, het hoeft niet. Als we zouden realiseren dat we een onderdeel zijn van een ecosysteem dan zouden we denken van oké, okay, uitsluiting, misschien heb ik er nu zelf geen last van, maar uiteindelijk ontwricht het wel die hele samenleving. Ja, exact. En ja. daarom en moet je... Dan ik kijk er iets je naar het grote doen. plaatje, ja, ja. Dit was aflevering 4 van Met andere ogen, een podcastserie van het Center of Expertise, brede welvaart en nieuw ondernemerschap van Avans Hogeschool. In de volgende aflevering praten we met Sandra Heijnen, de schrijver van Fantoomgroei. Met hem onderzoeken we waarom arbeid niet meer loont. Laten we mieten in de economie ontmaskeren en mogelijkheden voor de economie van morgen sterker maken. Dank voor het luisteren.